9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een wapeninleveractie in Zaanstad zijn in twee weken tijd bijna 200 wapens ingeleverd. Het gaat onder andere om vuurwapens, messen en zwaarden. Ook werd er anderhalve kilo munitie naar het politiebureau gebracht. Mensen konden vrijwillig hun wapens inleveren zonder bestraft te worden voor wapenbezit. Er wordt nu onderzocht of de ingeleverde wapens zijn gebruikt bij een misdrijf. De politie van Zaanstad had niet verwacht... dat mensen zo massaal hun wapens zouden inleveren. Warenhuisketen Hudson's B heeft in de drie jaar dat het bedrijf in Nederland was... bijna 184 miljoen euro verlies geleden. Dat staat in het eerste faillissementverslag van de curatoren. Elk jaar maakte het bedrijf een verlies van tientallen miljoenen euro's. In totaal is er voor ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd in Hudson's Bay Nederland. De 15 filialen gingen eind vorig jaar allemaal dicht... Op 31 december ging de keten officieel failliet. In het westen van Kenia zijn 14 basisschoolleerlingen omgekomen toen er paniek uitbrak. Ook raakten zeker 39 leerlingen gewond. Volgens een Keniaanse krant renden de kinderen aan het eind van de schooldag in een grote groep het klaslokaal uit. Op de trap naar beneden ontstond er paniek, waarbij de kinderen elkaar vertrapten en van de derde verdieping naar beneden vielen. Wat de reden voor de paniek was, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft zelf straffen van 14 en 16 jaar geëist... tegen twee mannen voor medeplichtigheid aan een moord op een Shop medewerker Het slachtoffer werd in 2015 doodgeschoten. Volgens het OM hebben Moerat B. en Ali M. het slachtoffer vlak voor zijn dood in de gaten gehouden. Zonder hun informatie had de schutter de liquidatie nu niet kunnen uitvoeren, zegt het OM. De schutter is nog altijd niet gepakt.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 We...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 Het komt mooi uit. Ja. Uh, de band die straks moet gaan openen, dat is uh, voor het eerst. Zeker. Operation Hurry. Ja. ja uh, tot ons spreekt, uh, nou ja, het is mijn dorpsgenoot ook nog, <laughs> um, Ja, Jullie kennen de klappen van de zweep. Dat uh, kun je wel zeggen, ja. ja. Is er iets, iets, iets veranderd uh, in uh, de tussentijd?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 Oh, uh, ja, jij, jij bent er uh, nu, nu uh, alweer een tijdje bij. Uh, ja. Uh, ja, want uh, want uh, de vorige keer uh, ben je uh, even als inval. De laatste keer was een invalbeurt, inderdaad. Ja, en nu wordt ja. echt die. Uh...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 Van het een en ander, ja. Ja, maar goed. Uh, uh, heb je er lang over gedaan om uh, dit allemaal. Uh... Nou, dat verschilt heel erg per liedje. Uh, ja, ja. Er staat één liedje tussen. Dat heeft me anderhalve maand gekost om het op mijn laptop te schrijven. Uh, waardoor het ook een beetje wiskundige en robotische trekjes heeft. Wat ik super leuk vind. Robotische trekjes? Ja, een beetje wel. Een beetje zo verknipt dat het bijna zijn eigen entiteit begint te worden, zeg maar. Ja. Maar er zitten ook li liedjes tussen die we anderhalve week voordat we de studio in gingen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 To be this man with these hands and these eyes I used to feel like my island was fine Till it started cooking And I'm so weak and we to a lady And she looked up fucking up like y'all I think I lose myself Cause I feel like we're that same Don't lose yourself, you're not okay I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 Losing is just weakness I want you going down You are blind of feeling My invisible side.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 We ja, hadden vroeger eigenlijk gewoon nummertjes geschreven en dat opvoerde zeg maar, als een band met een gitaar en een drums is nu voor ons elke optreden ook weer uh, spannend waar, waar het komt. Want gewoon heel veel geluiden noemen we op knopjes en we kijken waar we heen gaan live. Maar oh, jij ja, hebt gewoon toetsen verleden natuurlijk. Ik heb toetsen verleden. Het is uh, altijd uh, live, is altijd, altijd spannend waar het heen gaat, precies. Wat voor vibe je weet te creëren. Dus het is heel anders dan dat je gewoon met een beentje gewoon je nummertjes die het hebt dat inspeelt. Het is echt... Uh,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 En ik denk dat we wanneer we dit achter de rug hebben, nogal dingen hebben gedaan, dan uh, er echt voor gaan online. Toch? We blijven een beetje. Uh, jullie moeten ons maar zien. Moet ons maar opzoeken. Zeg. We blijven een beetje de spanning uh, bewaren. Ja, alles in de gaten, vooral op Facebook en Instagram. Goed, dank jullie wel. Yes. Ja, thanks.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 Ik, uh, ik zelf ben een enorme muziekliefhebber. Ik vind alles, ik vind alles leuk. Vooral de, vooral de jazz die wij maken, dat, ja. dat kikt lekker in bij het publiek. Maakt het Zoals... Dat maakt het hem. Ja. Ja. Ja? Uh, we, we verklaar je naden. Oh. Oh, oh. oh wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Nu, nu, nu, nu loop ik hem uh. ja, dan gaan we af. Ja, uh. en dan Daarom zijn we niet de politiek ingegaan. Dat wilden we eerst doen als uh, kwartet. Uh, aan politiek zijn jullie denk ik ook wel. Ehm, nee. Nee, dat zou je wel verwachten met de muziek die wij spelen, maar wij zijn Nee, wij zijn juist helemaal niet We zijn helemaal niet Wie is er aan het woord voor, Tom, Nee, Gaat dat bij jullie weer die repetitie ook zo? Ja, uiteindelijk... Ja, uiteindelijk altijd met ruzies en vechten, maar daarna zoenen we weer even het woord. Ja, dan komt het wel goed, weet je wel. Samen huilen, samen... No effects. Dat zegt hij.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 Kan me zo voorstellen. Nee, het enige wat wij mee hebben is volgens mij de Playboy. Ah. <laughs> dat is wel, dat is wel de pretty De Playgirl. De Playgirl over oh, ja. mij, ja. Geen, geen foto zelf, maar wel allemaal mooie naakte mannen uh, in de backstage hangen voordat we gaan spelen. Oké, ah, oké. Okay, okay, okay. uh, goed, um, even voor, uh, voor alle mensen die dit uh, willen horen, uh, waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Op Facebook bij Down the District.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 Dank jullie wel. Dat hebben we geleerd bij de vorige. Ja. Dank jullie wel. Poffie gingen. Ja, dan Dank ja. jullie wel. Ja. Geen, u bedankt. Ja, jij ook bedankt. Ja. All right. Dit <tie> is ons laatste liedje. Mag ik alsjeblieft een applaus voor alle andere bands vanavond. <tie> is My Pressure. Gloednieuw. Vers uit de oven.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 Samen met zuidvluchts. Dat is die kroegetocht toch in uh, in Groningen vanwege Ja, ja. Euro. Hoe heet dat ook wel? Euro. Euro Sonic. Ja, ja, dat heet Euro. Nee. Ja, iets in de richting. Ik weet het niet We spelen daar morgen. Stuka Sonic. Stuka Sonic. Dat is een Stuka Sonic. En trouwens, uh, onze eigen Joshua daar staat ook met International Library Band daar ergens in een van die Een Rijden om naar Groningen te gaan, oké? Okay? Ik ga mee. Wie rijdt? Ja, Ik niet.